Zes uur, Joeri Stubinitschi met het NOS-journaal. De laatste Amerikaanse militairen hebben vannacht Irak verlaten. Volgens een Amerikaanse functionaris... stak het laatste konvooi van honderd voertuigen en zo'n vijfhonderd militairen... vanochtend vroeg de grens met Koeweit over. Daarmee is definitief een einde gekomen aan een oorlog... die negen jaar geleden begon... en een einde maakte aan het regime van Saddam Hussein. In Irak werd eerder deze week al de missievlag gestreken. Ook president Obama stond een paar dagen geleden al stil... bij het einde van de oorlog... Hij zei toen dat de VS een soeverein, stabiel en onafhankelijk Irak achterlaat. Op de Filipijnen wordt na de hevige overstromingen nog steeds gezocht naar honderden vermisten. Als gevolg van de regen die gepaard ging met de tropische storm Washi, overstroomde rivieren. Het Rode Kruis meldt dat ruim 500 mensen zijn omgekomen. Veel van de geborgen lichamen zijn niet opgegeven als vermist. Volgens het Rode Kruis is dat een teken dat hele families zijn verdwenen.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 In Cairo zijn de afgelopen twee dagen tien doden en ruim 300 gewonden gevallen bij gevechten tussen demonstranten en het leger. Op beelden is te zien hoe betogers worden beschoten als ze zich terugtrekken. De Egyptenaren eisen dat de militaire raad de macht onmiddellijk overdraagt aan een burgerregering. In de Eerdivisie heeft Rode JC thuis met 7-0 van hekkensluiter Excelsior gewonnen. Groningen won thuis met 1-0 van Utrecht. Vitesse versloeg Herakles met 1-0. En NEC VVV eindigde in 2-0. Het weer lokaal glad. Overdag steeds meer buien met kans op hagel en natte sneeuw. Het wordt maximaal 7 graden. Dit was het NOS-journaal. Nou, ik dacht bij de bank zullen ze wel druk zijn met mijn beleggingen. Want gisteren ging de beurs omhoog en vandaag zakte hij alweer. Je moet tenslotte overal op reageren, hè?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 Toen zei die vader tegen mij, van, als je nog één keer je mond open doet... dan sla ik hier over het hek. Waarom opvoeders zich niet meer gedragen op school? Alarmerende cijfers uit nieuw onderzoek. Dat en meer in Caro, brandpunt vanavond om kwart over tien op Nederland 2. Ik kreeg voor Sinterklaas een boek, notabene van mijn eigen vrouw... en ik heb het in één adem uitgelezen. Ongelooflijk. Maar dat boek, dat ging over mij. Dus toen heb ik de stap maar gezet. En nu heet ik dus... Janna in plaats van Jan? Ja, probeer dat maar eens voor elkaar te krijgen. Met pantoffels. Een boek kan zoveel doen. Geef het gerust cadeau. Dit is Radio 1. BNN. BNN. 4-7. 6, je luistert naar 4.7 op Radio 1 en het is 18 december, de dag dat Sirius Request gaat beginnen. Uh, vanavond is dat, zo rond een uurtje of acht, dan uh, sluiten de deuren van het glazen huis Koen Wijnenberg. Gerrit Ekdom en Timo Perlin zijn de bewoners de komende zes dagen. En Michael Steur is de architect van het huis. Die is de afgelopen weken druk bezig geweest om het uh, allemaal in elkaar te knutselen daarin in Leiden. En hij is bijna klaar. We gaan hem straks even spreken om te kijken wat er allemaal nog moet gaan gebeuren. En nou, sowieso wat er eigenlijk moet gebeuren. En ik weet niet of je het mee hebt gekregen afgelopen week. En er was een hoop gedoe rondom dat Hicks deeltje. Dat is een deeltje. En het, ja, ik kan het zelf niet zo goed uitleggen. Maar het heeft te maken met massa en alles wat bij elkaar komt. En ze noemen het ook wel het God deeltje. Ik weet het ook niet. Ik snapte er helemaal niks van. Dus ik dacht, weet je wat, ik vraag het aan Diederik Jekel. En die komt het zo meteen uitleggen. Dat is een wetenschappelijke jongen. En die zit vaak in de wereld draait door en zo. En hij weet precies wat het is. En hij zei ook nog in dat berichtje wat ik naar hem stuurde. Hij zei, we hebben toch wel even de tijd, hè? Ja, ja, ja, we hebben wel even de tijd. Dus straks, uh, wat dat nou eigenlijk precies is. Eindelijk eens een keertje, dat Hicks-deeltje. En je hoort ook zo meteen Ferdinand met zijn beschouwing... over het voetbalnieuws van de afgelopen week. Eva, Eva...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 dan die ene zin Misschien pas als ik straks Weer liggen ga Ik ineens Recht op zit En begin Misschien pas als we samen Tachtig zijn Of tachtig Allebei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 nog steeds Eva, Eva, en dan heb je geen. Kan, tot zolang Eva Agda en de Munich en ze bezingen het nou, misschien wel het grootste tv-talent van 2011. Eva. Ferdinand. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. Ferdinand, goedemorgen. Luc met uh, Ferdinand Hossenbux op deze vroege zondagochtend. We schrijven 18 december 2011 weer een week die achter ons ligt. De week waar PSV, Twente en AZ doorgaan naar de volgende ronde in de Europa League. En waar Ajax zich daarbij aansluit. Het was de week waar het Belgische leuk werd getroffen door een bloedig incident en dood en verderf aan de orde waren. De week waar het volk in Irak, een verdeeld volk trouwens, haar of zijn toekomst tegemoet gaat. De Amerikanen zijn daar weg en wat dan nog. Het was de week waar het imago van de Rooms-Katholieke Kerk onherstelbaar lijkt verwoest gezien het rapport van Deetman. En het was de week, Waar ja... ...bekend werd dat Piet Hein Donner de nieuwe onderkoning van Nederland wordt. We gaan nu over tot de orde van de dag. In de orde van de dag, dat is bij ons altijd het voetbal. Ja, met, met triviale zaken soms natuurlijk, hè, maar wel goed om even over te praten. Hoe is het eigenlijk met je eigen uh, team, Ferdinand? Uh, wat betreft het voetbal? Ja. Nou, uh, we hebben dus uh, wat wedstrijden gespeeld. Een aantal wedstrijden gespeeld. Hier kort samengevat hoor, vanaf vanaf september. Want dat begint het seizoen voor mij. Mm. Maar je weet, ik speel alles op vriendschappelijke basis. Ja. Er is feit, in feite iets aan de hand. Wedstrijden gewonnen, wedstrijden verloren. We hebben vorige week nog een wedstrijd gespeeld. Ik, uh, gisteren hebben we niet gevoetbald, omdat ik even met de familie op, uh, op uh, stap was. Maar goed, um, ik heb nog een wedstrijd, en dat is de komende woensdag in het uh, sportcentrum. Dat ligt bij de uh, stadion van Utrecht. En ja, dan gaan we 2011 afsluiten. Mm -hmm. En dan begin ik weer met de heren op 14 januari. En dan gaan we richting juni toe. Een week voor het EK begint. En dan stop ik. Maar ja, Luc, als je, als, als je het bekijkt... ...en dat zeggen ook mensen tegen mij die me goed kennen... ...ik speel toch in een seizoen wat voor ons een seizoen is... En... Zeker zo'n 33 wedstrijden, joh. Ja. Maar goed, het gaat in gemoedelijke sfeer. Joh. Je hebt af en toe wat gerommel, Maar het is altijd nog leuk en ik blijf het zeggen. En dat weet je ook. Ik zit er al zo lang in, joh. Ik zit al jaren in het voetbal. Maar goed, het is leuk en ik blijf het doen. Hé, hey, Ferdinand, dit is uh, de laatste keer dit jaar. Want volgende week dan hebben we een speciale uitzending met BNN University en zo. En dan is het ook kerstmis. Ja. Uh, Overal gezien, hè, het voetbaljaar. Vond je het een leuk jaar of vond je het een, een minder leuk jaar? Want het eindigt allemaal nogal hectisch met kruif en met rellen en weet ik veel wat en zo. Maar overall gezien, vond je het, vond je het een goed jaar? Um... Heel kort. Uh, ja, het is een goed jaar geweest. Je geeft het al aan. Er is rommel geweest. Als we alleen maar kijken naar de hoofdstad. Ja, Ajax in de Arena, wat er allemaal gebeurt. En ja, wat er nog gaat gebeuren, want we gaan richting 2012 toe. En ja, die strijd doort, duurt voort. Die, die hele soop gaat verder. Maar goed, om uh, um te blijven bij het voetbal. Uh, het is inderdaad hectisch geweest... Het dagen geleden die rellen hier in Utrecht. We hebben vorig jaar, of dit jaar, hebben we het seizoen afgesloten met Ajax. Die daar heel verrassend Frank kwam uit de bus met, met, met, met zijn ploeg als, als landskampioen. Mm -hmm. De competitie is begonnen. Ja, de drie topclubs, als ik het zo mag omschrijven. Oké, okay, de hoort Twente ook bij hoor, absoluut. Maar goed, uh, kort samengevat. Het is, het, is, het is tot nu toe leuk geweest. En ik blijf het zeggen, de Nederlandse competitie heeft ook zijn charme. Ja. Wat betreft het, het, het hele grote podium. Ja, daar is Ajax helaas afgehakt. En de omstandigheden weten we. Maar goed, ik gaf het ze net al aan. de Drie andere clubs gaan door. De loting is inmiddels verricht. En volgend jaar Ajax sluit zich ook daarbij aan. Ik heb begrepen dat de tegenstander van Ajax... misschien Lucas hoorde ik gisteravond laat op het nieuws... een ander kan worden, want het is gedoe. Er is een onderzoek oh. ingesteld door de FIFA. Hoor. Het heeft te maken met het Zwitserse Sion. Hey. En ik, uh, die... Uh persoon die het nieuws voor was, die gaf nog op het eind mee. Er zou dus waarschijnlijk, of het moet geweest zijn in langs de Lijn, yeah. dat de tegenstander van, van Ajax een ander zou kunnen zijn. Maar het zijn dingen die ik zo ja, even heb meegenomen, omdat we net thuis waren. Maar goed, kort samengevat, uh, ik geniet nog altijd van het Nederlands voetbal. Uiteraard ook van het totale voetbal, hoor, wat betreft in Europa en waar ook ter wereld. Mm -hmm. Maar uh, uh, ik, ik, ja, ik vind het goed. Het is goed geweest, het is leuk geweest. Ja, je hebt altijd gedoe geweest, maar dat hoort er allemaal bij. Joh. En uh, we gaan straks 2012 in. Ja, we lopen op het eind, We lopen op de laatste tenen. 2012 gaat zich binnenkort aankondigen liet. maar dat zien we allemaal nog wel. Ja, De, in 2012 hebben we dat, dat EK, en daar hebben we het al een keertje eerder over gehad en daar gaan we het later in 2012 ook uitgebreid over hebben natuurlijk, maar en, nogmaals, denk jij dat, dat, dat wij een beetje een kans maken, want er zit eenmaal een hele moeilijke pool, hè? Weet je, ik gaf het al aan hoor, uh, niet zo lang geleden. Ik denk nooit of uh, gaan we nooit uh, stoor of erger aan een poel dat is doods. Uh, laat, laten we dat uh, in acht nemen. Ten tweede, uh, Nederland, uh, wat betreft het team, wat betreft de jongens die Bondscoach van Marwijk onder zijn hoede heeft. En hopen dat alles goed gaat. Want ik heb ook begrepen dat Ibrahim Avelai, wat betreft zijn herstel. Heel goed gaat het dus. Laten we hopen dat hij erbij zal zijn. Maar ja, er zijn nog heel wat vraagtekens rond zijn herstel. Maar nogmaals, terugkomend op de rest wat er overblijft en dat iedereen fit is. En ja, als ik alleen maar kijk naar de jongen als, als, als, als Robert van Persie, mm. ik, bedoel, ik, ik, ik, ik verwacht wat van die jongen. Maar goed, Luc, we weten het in het Nationaal Elftal, Loopt het niet zo lekker daar? Zijn andere jongens die daar bovenuit steken? Maar kort samengevat, die mogelijkheden zijn er. We moeten niet denken aan een pool dat is dood. want uh, als je mij vraagt, die bestaat er totaal niet. In Nederland kan volgend jaar, uh, waarom niet Europees kampioen worden? Waarom? Ja, ja, waarom, ja. Ja. Ja. waarom kunnen ze niet in de finale staan? Waarom kunnen ze niet gerantelijk door die pool inkomen? Ja. Ik zie mogelijkheden en het biedt perspectieven. Dat is mooi om te horen. Laten we heel even nog de, de, de, de wedstrijden die nu gespeeld zijn doornemen. Want de competitie gaat gewoon door, ook al is het het einde van het jaar. Uh, vrijdag begonnen we met de graafschap tegen RKC. Daar ging uh, RKC op bezoek op de Vijverbergen. Ja, die haalt uit. 1-3. Gisteravond waren er wat wedstrijden met een, ja, een flinke de Roda-Juliana combinatie. Thuis in Kerkrade tegen Excelsior uit Rotterdam. Een 7-klapper. 7-0. Luc Utrecht reisde af naar de Euroborg. Kwam Groningen daartegen. en Groningen won die wedstrijd met 1-0. Vitas... Ging bij Almelo op bezoek. of ging in Almelo op bezoek. en trof daar Herakles. en Vitas wint 0-1. gestolen wedstrijd vond ik het. maar goed. Oh uh, <laughs> nou, nou, ja. <laughs> En we hadden de Nijmeegse eendragscombinatie die uh, kreeg uh, Vendo op bezoek VVV en nek won met 2-0. En dan ga ik gelijk door naar uh, vanmiddag. Want uh -huh. al vroeg op de middag uh, komt uh, Ado naar uh, Amsterdam toe en treft in de arena Ajax. Ajax tegen Ado. We hebben in Breda NAC tegen Gertjan Verbeek en zijn mannen. We hebben in het noorden, daar reist de Philips Sportverein. Verein af en treft Heerenveen. Heerenveen PSV. En Luc, daar komt hij Vanmiddag in de Kuip half drie. Het zal weer een uitverkochte Kuip zijn. Jouw club. Twente komt daar op bezoek. co Adriaanse en zijn jongens. En treffen daar. Noord. Feyenoord tegen Twente. Staan we lijnrecht tegenover elkaar deze zondag, uh, Ferdinand? Ja, we staan lijnrecht tegenover elkaar. Uh, die vraag is me de afgelopen week al gesteld door mensen die weten dat ik een echte Feyenoord ben en zal blijven. Maar goed, weet je, het zijn wedstrijden. Ik wil bijna zeggen, het zijn wedstrijden op zich. Er kan vanmiddag alles gebeuren. Uh, Feyenoord speelt in eigen kuip goed. Maar goed, Twente is ook niet de minste geringste. Ik hoop op een mooie wedstrijd. En ja, als Feyenoord wint, zal ik ontzettend blij zijn. Speelt Twente een goede wedstrijd? Ook goed. We zien het vanmiddag wel. Ik hoop op een sportief gebeuren daar in de Kuip. En ja, laten nou we hopen dat het uh, allemaal netjes verloopt. Het zal onder andere weersomstandigheden zijn. Want ja. uh, ik weet niet waar de voorspellingen vandaag zijn, maar dat ziet er niet zo glanzend nee, uit. Nee, het was veel regen, veel water en uh, veel koud. Dus dat, worden, dat wordt een spannende wedstrijd, denk ik. We gaan er naar kijken en dan, uh, nou, dan spreken we elkaar volgend jaar weer, Ferdinand. Luc, bedankt dat ik er ook in dit jaar mag zijn in jullie uitzending. Ik heb het met genoegen gedaan en ik hoop dat de luisteraars daar ook van genoten hebben. Ik wens uh, jullie, de hele redactie van BNN, het hele mooie zondag alvast vooruitkijkend naar de volgende week. Hele mooie kerstdagen Dank. sluiten jullie met z'n allen het jaar goed af. En een goed en gezegend 2012 en in 2012 is Ferdinand back in town.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 ik vind het sowieso gewoon leuk om muziek te maken. Dus daar ga ik mijn energie in. En Joris zit nog te spelen, schijnt. op deze uh, muziek van de DJ Conley. Zo weet je. Ja. Zometeen Pieter spreekt, een nieuwe Pieter spreekt. Uh, het gaat over de kerk, uh, weet ik al. Je hoort hem straks. En we spreken ook met Michael Steur. Dat is uh, de architect van het Glazen Huis. Nu eerst Phil Collins en In The Air Tonight... Geef maar toe. Geef maar toe, je hebt gewoon mee zitten drummen. Ik weet het zeker, want iedereen drumt altijd mee met dit liedje, vooral bij die break hè, als je op een gegeven moment Studio deed in ieder geval mee. Iedereen mee. In die air tonight, je hoorde veel callings hier in 4.7 op Radio 1. Als je kijkt naar de bui op internet... dan zie je dat het echt een soort van... ja, wat, wat is het, hè? van die kleine plukjes, wolken met uh, regen erin. En het is, het gaat ook niet beter worden vandaag. Dus uh, als je een kans hebt om gewoon lekker binnen te blijven... zou ik dat zeker doen. Op Twitter gaat het over Coldplay. Die speelde afgelopen, uh, afgelopen gisteren. Gisteravond in uh, de Ahoy in Amsterdam. En het gaat ook over de FIFA. En het gaat over hashtag Sweet. Dreams. Nou, dat was zeker iets van gisteravond. Sweet dreams hoeft niet meer. Goedemorgen. Het is uh, half zeven en tijd voor een nieuwe Pieter Spreekt. Pieter Spreekt. Ik kom niet zo heel vaak in de kerk. Ik ben namelijk streng atheïstisch opgevoed. Maar echt van dat orthodoxe atheïsme. Dat was niet altijd makkelijk. Als mijn katholieke klasgenootjes op zondagmorgen allemaal gezellig naar de kerk mochten... moest ik binnenblijven om ingewikkelde kinderprogramma's van de VPRO te kijken. Ik snapte geen reet van al die rare figuren... terwijl mijn vriendjes allemaal elke week hetzelfde overzichtelijke verhaaltje uit de Bijbel mochten herkouwen. Nee, dat seculiere leven is lang niet zo perfect als D66 ons wil doen geloven. Maar toen ik me dan eindelijk had losgemaakt van die strenge jeugd... en toch een keer in een kerk belandde... gewoon alleen even naar de kerstmis zoals ook echte katholieken dat doen... viel me meteen op dat er één bizar zinnetje in dat kerkboekje stond. We moesten het met z'n allen hardop voorlezen met gebogen hoofd in de bankjes... Door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Blijkbaar hadden we allemaal iets vreselijks gedaan. En blijkbaar moest dat er elke mis opnieuw weer even worden ingevreven. Ik vroeg me de rest van de dienst af wat het kon zijn. Het enige dat ik kon verzinnen was mijn hypotheek... Sinds deze week zit Nederland officieel in een recessie... en niemand kan zijn huis verkopen... omdat we door de hypotheekrente aftrek gestimuleerd zijn om alsmaar maar meer te lenen... waardoor de huizenprijzen de pan uit zijn gerezen. Maar niemand die prijzen kan verlagen... omdat wij Nederlanders meer geleend hebben dan welk ander volk ook. En die leningen moeten we afbetalen van de overwaarde. En daardoor blijft de huizenmarkt muurvast zitten. Door onze schuld, door onze schuld, door onze grote schuld. Maar dat is niet wat de Bijbel bedoelt. Van financiële problemen heeft de kerk dankzij een paar handige transacties in de middeleeuwen... sowieso nooit last gehad. De Bijbel bedoelt echt letterlijk dat we allemaal schuldig zijn. Grappig, de commissie Deetman trok deze week toch een heel andere conclusie. Hoe hard men ook jarenlang probeerde de boel onder het tapijt te schuiven... sommige gelovigen, gelovigen zijn toch echt wel een flink stuk schuldiger dan anderen. Ik denk dan ook dat de kerk dat zinnetje over die grote schuld voorlopig maar beter even kan schrappen... Het is natuurlijk sowieso heel gevaarlijk om mensen elke week in te peperen... dat ze alle ellende aan zichzelf te danken hebben. Als je dat maar vaak genoeg zegt, gaan ze die onzin nog geloven ook. Zo zitten mensen in elkaar. De zangerinus is door de alle complimentjes inmiddels ook van overtuigd... dat hij een natuurtalent is. Ik zeg niet dat dat zinnetje helemaal niet meer bruikbaar is. De volgende keer als een hypotheekverstrekker in een flitsende wagen... met een lekker horloge en een dure vrouw rond ziet rijden... betaald van de hypotheekrente die dankzij de overheid lekker blijft binnenstromen... kun je rustig eens roepen door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. En ik kan hetzelfde zinnetje ook Piet Hein Donner aanbevelen... mocht iemand hem ooit nog vragen hoe het toch kan... dat de politiek dat imago van achterkamertjes maar niet kwijtraakt. Maar als je de komende kerst toevallig in een kerk belandt... is er geen enkele reden om wat dan ook te bekennen. Kijk maar gewoon met de hele pogingen naar de pastoor en geef hem gewoon de schuld. Ook al heeft hij niks gedaan, het is ook eeuwenlang andersom gebeurd. En de kans dat dat pastoor ook daadwerkelijk iets op zijn kerfstok heeft... kon wel eens groter zijn dan de kerk zelf ooit zal willen toegeven. Pieter spreekt... En ook volgende week is er weer een nieuwe Pieterspreek. De laatste alweer van het jaar. Zo meteen Michael Steur, de architect van het Glazen Huis. Over dat Glazen Huis in Leiden. When I wake up in the morning, love. And the sunlight hurts my eyes.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 When someone else instead of me always seems to know the way, then I. When the day that lies ahead of me seemed impossible to face. And when someone else instead of me always seems to know. van Glaas Huis, die denkt ook, uh, ik draai me nog een keertje om. Wordt sowieso nog wel een drukke week. Ja, daar kan hij wel eens gelijk in hebben. Krijgen we hem niet te pakken, maar dat geeft eigenlijk helemaal niks. Want ik hoorde afgelopen week nog iets leuks bij BNN Today. Today is finest. Het is tijd om dat nog even door te nemen. Flotje Dessing die had het namelijk uh, in BNN Today over homo reizen.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 op de pauwen op zo'n tuintop, ja. maak je, dan hebben ze heb allemaal uh, een palmbladeren en weet ik, allemaal verzameld, en dan maken ze een soort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 Ja, Midden-Oosten, je moet, je moet een beetje uh, onderscheid maken tussen uh, wat, wat, uh, wat er van de overheid wordt gezegd. Uh, is homoseksualiteit illegaal of niet? En um, uh, wat de lokale bevolking ervan vindt. Nou, nou is in, in Beirut, je hebt natuurlijk niet alle buurten, net zoals in Amsterdam. Maar in, in, in Beirut heb je gewoon een groot aantal buurten wat gewoon hartstikke westers is.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 Dankjewel en Floortje Dessing, tot volgende week. Tot volgende week. BNN. BNN. BNN. BNN. BNN. 47. Luc ikink. Michael Steur, goedemorgen. Goedemorgen Luc. Ja, we hebben je wakker kunnen bellen. Maar we dachten al van die zit vast op de telefoon te slapen op zo'n dag als vandaag. Dat kan bijna niet anders. <totstuk> nou, hij staat, hij staat wel aan. Dat <laughs> ja. Jij bent uh, de persoon die eigenlijk het glazen huis, waar de 3FM DJ's vanavond ingaan, uh, hebt gebouwd. Ja, dat, dat klopt. We zetten dit uh, net als alle afgelopen jaren uh, neer uh, in december en dit keer staat het in, uh, in Leiden. Ja, nu uh, ben ik ook wel eens achter de schermen geweest bij het glashuis. Huis. Ah. Het is een enorme productie is dat en als je ervoor staat ook als, uh, als luisteraar en als kijker dan zie je dat ook wel hè, met al die microfoons en die brievenbussen en weet ik voor wat allemaal. Ho hoe groot is het hè, Zeg maar op jaarbasis gezien voor jou? Nou, het is wel een, het is wel een grote productie. En het is een gecompliceerde productie. Omdat je uh, echt een marathon uitzending maakt van 24 uur, zes dagen lang. En uh, wat daar gecompliceerd aan is, is dat je uh, het klein probeert te houden. Want uh, waarom zou het zo groot mogelijk zijn? Het is toch, uh, je, je probeert toch een beetje op de centjes te letten met mm. een inzamelingsactie. Yeah. Maar aan de andere kant bied je toch ook wel 150 tot 200 uh, man die dagelijks 24 uur uitzending maakt, faciliteren. En dat uh, dat is ieder jaar een, een leuke uitdaging. Dat gaat ieder jaar goed. En uh, het is wel, uh, het is wel erg mooi hier op de, op de beestenmarkt in Leiden. En het, is, uh, het ziet er allemaal goed uit. En ik heb het idee wat we neerzetten dat daar uh, een radio en televisieploeg gewoon goed uh, kan werken de komende dagen. Ja, want dat is natuurlijk, ik bedoel, het is belangrijk die locatie. Hè. Daar, daar wordt ook al, uh, uh, wordt ook al in de zomer eigenlijk al over gepraat. En op een gegeven moment wordt dan ook bekend gemaakt waar dan het glazen huis staat. En ben jij daar dan ook bij betrokken? Zoals volgend jaar is het dan in Enschede. Dit jaar in Leiden ben je daarbij betrokken? Ja, ik, ben, ik geef daar advies in. Dus ik ben daar in zoverre bij betrokken dat, dat 3FM daar wel een keuze in maakt. Maar op het moment dat een plein echt uh, onmogelijk is om Syrzy te houden, ga ik dat wel aangeven. Het hmm. moet wel werkbaar zijn natuurlijk voor ons. Het moet eigenlijk gewoon een beetje groot zijn. Nee, het hoeft niet groot te zijn. Kijk, en... Het plein kan wel groot zijn. Alleen op het moment dat er in, in de omgeving uh, uh, panden zijn die je kan gebruiken om je productie in kwijt te doen, hoeft het, hoeft het niet groot te zijn. Nee. Maar je hebt wel wat ruimte nodig. Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Dit jaar is het een beetje een vreemde plek eigenlijk, want het staat ook deels op het water, hè? Ja. Um, nou ja, dat spreekt dat, dat, dat, dat maar weer dat het ook mogelijk is om op een kleinere locatie een glazen huis neer te zetten. Uh, uh, we hebben een gedeelte op uh, de beestenmarkt staan. Dat is het glazen huis. Dat staat op, het, uh, op, op de beestenmarkt. Mm -hmm. En daarachter ligt een gedeelte water. En dat hebben we gebruikt uh, om de backstage neer uh, te zetten. Oh ja. Yeah. Uh, en de uh, slaapkamer van de DJ's, dat ligt dan weer precies over het water heen. Zeer gecompliceerd, zal je de details besparen. <laughs> maar het is, uh, we maken gebruik van, uh, van pontons. En hebben een, een gedeelte van uh, de haven hier neergelegd om, uh, om het neer te kunnen. Ja, de, maar heb je ooit een moment gehad dat je dacht van, oh nee, hè, wat een verschrikkelijke plek. Wat, waarom zijn we hier gaan zitten, jongens? Oh ja, weet je, dat heb ik ieder jaar. <laughs> ja. Ieder jaar kom je wel wat tegen als je denkt, uh, uh, nou, dat had wel even wat, wat makkelijker kunnen. Maar ja, weet je, dan uh, inmiddels ben je ook zo ervaren met deze productie dat, uh, uh, ik wil niet zeggen twee vingers in je neus, want dat zou, uh, dat zou te makkelijk zijn, maar... We hebben inmiddels wel alle, uh, alle uh, rare uh, varianten hebben we wel gehad en uh, hebben we kunnen, kunnen behapstukken. Dus dat probleem dat, uh, dat is ook wel weer opgelost. Ja. Zit het werk erop van, ja, voor, uh, voor jou vanaf nu? Of, of is, het, uh, is het toch nog wel doorbuffelen de komende dagen? Nee, het is vandaag uh, uh, doorbuffelen. Zeker uh -huh. uh, uh, vanavond met uh, snow hier op het podium oh, ja. tegenover het Glaashuis, wat, uh, wat erg leuk wordt natuurlijk. Uh, maar uh, uh, nee, de, de, worden de, de komende zes dagen wordt het wel even... Even flink in de bak uh, en dan nog even, uh, even breken. En dan in januari dan, uh, kom ik wel weer ergens zonder een steen vandaan. Nou. <laughs> ja, dat vind ik altijd, dat heb ik wel eens een keer gezien, ja. Want dan op een gegeven moment gaan die DJs het, het glazen huis uit. En dan wordt eigenlijk het huis meteen afgebroken. Ook. Gewoon bijna haast tijdens de afscheidsceremonie worden er al dingen. Dat moet jij natuurlijk ook doen. Ik bedoel, dit, het is opbouwen, maar ook afbreken. Het is, uh, uh, uh, we, we doen de deur open en we doen de deur dicht van deze, van deze Series Equest. Quest. Dus ja. we zijn er al uh, vanaf 1 december uh, zijn we begonnen met bouwen. En ik denk dat wij rond de 29e uh, Leiden weer verlaat. Ik denk dat het zo lang, uh, zover nog lang niet is. Het duurt nog wel eventjes in ieder geval. Ik wens je veel succes de komende dagen met Series Dank Quest. Dankjewel man. Dankjewel Dankjewel. Super. Hoi hoi, hoi, hoi. Dan gaan we naar Diederik Jekel. Goedemorgen Diederik. Een hele goede morgen. Ja, ik ben blij dat ik je even aan de lijn heb, zeg, want het, is, het was me een weekje wel. Uh, we kennen jou van van, nou ja, 'Van de Wereld draait door' en je bent redacteur bij uh, wetenschapsprogramma's. en je, je, je geeft ook colleges, geloof ik, deels al. Um, en nu was er, dit, deze week was er nieuws over het Higgs-deeltje. Ja, klopt. Maar je bent ook meteen enthousiast. Ja, niks deeltje. Ja, ja, ja, absoluut het niksdeeltje. Ja, het, het is een hele spannende zoektocht die er gaande is. In, uh, in, uh, in Zwitserland heb je zo'n enorme deeltjesversneller liggen. Die heet dan de Large Hadron Collider. Mm -hmm. En um, die knalt um, elke seconde knalt die miljoenen deeltjes op elkaar. En die deeltjes spatten uit elkaar. En dan ontstaat er eigenlijk uit de energie. Van die snelheid ontstaat er staan er nieuwe deeltjes, zeg maar. Het klinkt een beetje vaag. Maar uh, die deeltjes die gaan steeds sneller en sneller en sneller. En dan zit er meer energie, meer energie en energie in. Nou, dan ken je misschien wel de meest bekende formule uit de natuurkunde, E is een C kwadraat. Yes. En um, hoe meer E, hoe meer energie in die snelheid snelheid zit, ook hoe meer M, E is MC kwadraat, meer massa gemaakt kan worden. En dan kunnen we dus zware deeltjes maken. In die deeltjesversneller. Ja, ja, omdat dus er, er dus zoveel snelheid in zit. Exact. Dus, dus uit die snelheid er zit energie in. En de natuur is eigenlijk een soort grenswisselkantoor. Uh, uh, waar je dus normaal zeg maar je, je dollars voor je euro's kan omwisselen. En, en de natuur heeft dat ook. En dan kan je energie in massa omwisselen. En dat gebeurt er eigenlijk in een de deeltjesversneller. En dan maken we van die energie maken we gewoon nieuwe deeltjes. Ja. En dan hopen wetenschappers dat daar dat illustre Higgs deeltje tussen zit. En wat is dat want dat dat dat hebben mensen continu proberen uit te leggen het heeft te maken met massa het wordt het goddeeltje genoemd wat is het Higgs deeltje probeer jij het eens uit te leggen ja, er zijn velen <laughs> die het gepoogd hebben, inderdaad. Um, ja, dat, dat, dat Higgs deeltje heeft een, een aantal uh, redenen waarom het er moet zijn. Um, wat het in ieder geval uh, is, is dat in de jaren 60 um, uh, is er een theorie bedacht, de, uh, de Higgs theorie. En dat was eigenlijk een soort sluitsteen, een soort hoeksteen van, van de, de grote theorieën die we hadden over de deeltjes op dat moment. Ja. En dat is meerdere keren gebruikt in, in uh, theorieën die. Uh, uh, daar eigenlijk op volgen... en die wetenschappelijk ook al wel aangetoond zijn... met experimenten... is dat die theorie al gebruikt. Alleen het gênante is... Uh, um, als die theorie uh, inderdaad klopt... Mm -hmm. dan moet er ook een x-deeltje zijn. En wat, wat is nou het verhaal... van, van die massa... Um, die moet je eigenlijk afvragen, wat is massa eigenlijk? Je, je, je kan je voorstellen dat op het moment dat je op aarde bent... dat je weet hoe uh, iets meer massa heeft door het op te tillen. Um, en als het zwaarder is, dan heeft het meer massa dan als het lichter is, ja. zeg maar. ja. Um, maar dat, dat is een beetje raar, want hoe zit het nou als je bijvoorbeeld geen aarde dan onder je hebt? Nou, er is nog een andere manier om naar massa te kijken. Stel je voor dat je in de ruimte zweeft en je hebt geen planeet om je heen um, en er zit een pingpongballetje voor je. Nou, dan kan je die met je vinger vrij makkelijk wegtikken. Toch? Ja, dan gaat dat ja. pinkballetje bewegen. Maar je kan je ook wel voorstellen, als er nou een hummer voor je zweeft in de ruimte, ik weet niet helemaal waarom, maar stel je voor, er zweeft een hummer voor je in de ruimte, ja. en je tikt daar aan met je vinger, denk je dan dat die hummer ook zo makkelijk in beweging komt? Ik denk het niet. Precies. Dus wat is nou echt de definitie van massa eigenlijk hoe makkelijk het in beweging komt? Of hoe makkelijk het je kan laten bewegen? Ja, ja. Nou, wat heeft dat nou met dat hele Higgs-verhaal te maken? Um, uh, dat Higgs-veld eigenlijk, daar gaat het om. Er is een, een soort enorm, gigantisch groot veld... door heel het universum heen, een, een, een veld ken je wel van, misschien van elektrische velden of magnetische velden. Of als je in je huiskamer overal de temperatuur zou meten en dat op zou schrijven mm -hmm. in een computerprogramma, dan heb je een temperatuursveld. Het is gewoon zeg maar iets wat waardes heeft door het hele universum. En dat veld dat bepaalt hoe zwaar iets is. Ja, ja. Want sommige deeltjes, daar gedraagt dat veld zich alsof het stroop is. En bij andere deeltjes gebruikt het veld zich alsof het water is. En dus sommige, als je um, een pingpongbal door stroop heen duwt... Mm -hmm. dan voelt het een stukje zwaarder... dan als je een pingpongbal door water heen duwt. Ja. Dus eigenlijk dat veld bepaalt hoe makkelijk iets in beweging komt... en dat ervaren wij als massa. Dus sommige deeltjes in dat veld... Um, gedragen zich alsof ze door strook heen moeten gaan. En denken we, nou, nou, nou, nou, nou, wat is dat een zwaar bokkendeeltje? En andere uh, deeltjes, daar gedraagt dat veld zich alsof het door water heen moet. En denken we, hé, hey, dat is een lekker licht, makkelijk deeltje. En is er nu ook daadwerkelijk dat deeltje gevonden? Of zijn er alleen nog maar aanwijzingen dat het deeltje eventueel dan toch echt bestaat? Ja, wat dat, het, is, het is inderdaad het laatste, wat voornamelijk die persconferentie, um, wat dat was, is dat alle wetenschappers daar eigenlijk tegen elkaar zeiden van jongens, jongens, jongens, wat werkt die deeltjes van ons, toch echt geweldig. En met alle recht dat ze dat mogen zeggen. Want dat ding dat doet het adembenemend mooi en het is het meest ingewikkelde apparaat wat de mensheid ooit gemaakt heeft en het doet het gewoon voorbeeldig. Um, dus dus dat, dat is wel begrijpelijk. En, en wat, wat ze doen is kijken naar um, uh, uh, uh, wat ik vertelde, zeg maar. Is dat er, um, uh, hoe, dat er massa gemaakt wordt, dat er deeltjes gemaakt worden. En wat ze proberen, ze weten niet helemaal hoeveel dat x-deeltje weegt. Ja. En dat is heel erg belangrijk voor de theorie. En ze hebben dus steeds meer massa's die ze kunnen. Uh, afschrijven, zeg maar. Van nou, we hebben in ieder geval niet een Higgsdeeltje gevonden wat zo zwaar weegt. Dat ja, ja, ja, ja, ja, ja. zo zwaar weegt. En dus zijn, ze zeggen nu: oké, okay, we weten bijna zeker dat, dat het Higgsdeeltje, als het bestaat, tussen de zoveel en de zoveel uh, moet wegen. Dus, dus eigenlijk die hooiberg die, die, hoiberg, die zijn ze stelkens aan het verkleinen? Absoluut, absoluut. Ja. Dat is helemaal precies het ding. Hé hey Diederik, uh, tot slot nog even heel kort, want we hebben nog een minuutje. Je hebt een boek geschreven, Zeven Rampen die Niet Gaan Gebeuren. <laughs> ja, klopt. <laughs> wat staat erin? Uh, nou ja, het is eigenlijk een boekje over onterechte angsten. Er is er een hele hoop onzin waar, die ik op televisie zie waar mensen daar bang voor zijn. Uh, um, en dan vertel ik waar eigenlijk waarom wetenschappelijk gezien de kans daarop heel erg klein ik heel is, is. Ik was heel bang voor een kernramp. Ik was heel bang voor een kernramp. Fukushima. Ik dacht, nou. <laughs> Ja, Fukushima, dat was heel erg eng natuurlijk. Dus dat, dat, dat is helemaal begrijpelijk. Dus die zijn wat, wat genuanceerder, zeg maar. Maar ik begin dus echt met, met hele simpele uh, angsten en leg ik een beetje uit hoe dat werkt. En dan op een gegeven moment gaan we inderdaad naar kernenergie, nanotechnologie en vaccinaties. En dat soort dingen, de, de wat ingewikkeldere uh, onderwerpen. Nee. En dan kan je inderdaad uitleggen van, nou ja, um, uh, dat, wat, wat de voor- en de nadelen en de problemen zijn van kernenergie... op hopelijk een beetje relaxte, uh, makkelijke manier. En um, um, ja, wat het een beetje is met, met kernenergie, is dat, dat uh, um, uh, om dat er maar even aan te halen. Hm. Uh, ik ben hier niet een, een pro-kernenergie verhaalcentraal hoor, daar gaat het me helemaal niet om. Maar um, als het je gaat om hoeveel mensen bijvoorbeeld zouden overlijden aan een kerncentrale. Ja. en je vervangt ze voor kolencentrales. Ja, dan moet je ook bedenken dat dat slachtoffers kan vereisen. Het, uh, de recensies zijn lovend van je boek. Zeven rampen die niet gaan gebeuren, zo heet het. Ah. Diederik Jekel, dankjewel wel. Yes, hartstikke graag gedaan. En nog een fijne ochtend. En ook voor de rest van Nederland nog een hele fijne ochtend, een hele fijne zondag. En tot volgende week, dan is het kerst. Merry Merry! De Vroege Vogelsparade van 2011. Deze week het jaarlijkse overzicht van de aanhang van milieu- en natuurorganisaties. Ik hou me hard vast als dat maar een beetje goede cijfers zijn. Daar kan ik nog niks over zeggen, mevrouw Abring. Die cijfers worden pas tijdens de uitzending bekendgemaakt. Nou, in ieder geval goed nieuws over libellen. Libellen in december. Inderdaad, libellen in december. En dan ook nog het planten van ons protestbos. Een onderwerp getiteld Aal en Gemaal. En antwoord op de vraag... <lacht>